Nu volgt de predikatie van dominee van Beek uitgesproken te opheuzen op 16 april 1978. Laat ons als voorzang zingen van Psalm 45 het derde vers U veilen ver van uw boog gedreven zijn scherp en doen gehele boven geven zij vallen neer wat u vermogen staat en dringen diep in spij als vreemd licht gij zult o God in eeuwigheid het bekleden, bekleeden, ten vaste troon van uw gerechtigheden. De rijksstaat ziet uw hoge majesteit in het grafwijkswijk eerst met gerechtigheid. We noemen u van de zaal 45, het de derde vers. Lezen uit de openbaringen aan Johannes, van Johannes, daarvan het zesde hoofdstuk, maar vooraf de weddeskeren welke u opgetekend vindt in Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heer, uw God, ik de God dat diensthuis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 Want ik, de Heer, uw God ben een ijverig die de meestal der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergene die mij haasten, en uw warmhartigheid aan duizenden de dergene die mij lief hebben en mijne geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw gods niet ijdelig gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden, die zijn de naam edelig gebruikt. Gedenk de Sabbat aan dat gij die heilig, zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat, des Heeren uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienst krijgt, nog uw dienst maakt, Nog uw veen, nog uw vreemdeling die in uw poten is. Want in dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. De zee en al wat daarin is. En hij rustig en zevende dagen...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 Hij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste Hij Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstkracht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. En verder ronden we uw openbaringen zetten. En ik zag toen het land een van de zegelen geopend had. En ik hoorde in een stem de vier dieren zeggende als in een stem in zonderslag, Kom en zie. En ik zag en ziet een wit paard en die daarop zat had in de boog en hem in de kroon geven en hij ging uit overwinnen en ook dat hij overwon. En toen het de tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit dat rood was, en die die daarop zat, werd macht gegeven en vrede te nemen van de aarde. En dat zij elkander zouden doden. En hem werd een groot zwaar gegeven. En toen hij de derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en ziet. En ik zag en ziet een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeiden, een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes kerst voor een penning, en beschadigde olie en een wijtje. En toen het het vierde zegel geopend had, hoorde ik in de stem van het vierde dier, die, die zeide, kom en zie. En ik zag en zie een vaalvaart, en die daarop zat, zijn naam was de dood, en die het volgde, en de huil volgde en na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard en met honger en met een dood en door de wilde beesten der aarde. En toen het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord God en om de is die zij hadden. En zij riepen met een grote stem, zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige Heerste, oordeelt en breekt hij ons dus niet van degenen die op de aarde wonen. En aan een aangegelijk werden lange klederen gegeven, en hun had gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden zodat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn die en zouden worden geleid om zijn en ik zag toen het de sterkste geopend had en zie er wel een grote aardbeving en de zon werd zwart als een harenzak. En de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde. Gelijk een vijgenboom zijn onwijfe vijgen afwerp. Als hij van de hoogte wind, <coughs> de wind En de hemel is weggeweken als een doek voor toeveroopt wordt en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen en de koningen der aarde en de grote en de rijke en de overste overduizend en de machtige en alle dienstkrachten en alle vrije verborgen zichzelf in de lopen. En in de steengotten der bergen. En zijde tot de bergen en tot de steengotten: Valt op ons en verberg ons van het aangezicht desgene die op zijn troon zit. En van den toren des mannen. Want de grote dag zijn torens is gekomen. En die kan bestaan. Onze hulp en onze verwachting, zij in de naam des Heeren Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft, die nooit laat varen het werk zijn er handen, amen. Genade, vrede. En zijn wordt u bij de aanvang geschonken, bij de voorgang rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader en van Christus, Jezus, den Heren, door den Heiligen Geest. Amen. Zoeken we eerst met elkander het aangezicht des Heren. Amen. <tossimus> enig ener, en drie enig ener, goddelijke wezen, die in in hemel woont en troont, die nog laag op ons ons ener, ons nog in het leven sparende tot op deze ener, toe En die door alle ener, eeuwige raad uitvoert ener, uw raad zal ener, bestaan en de gedachte uw zarten van de op tot geslacht. En dan moet alle dingen mee, weet werken tot tot hier en heel En tot zaligheid van uw uitverkoren kerk. Die Ik van eeuwigheid eruit voor de koeren. Verij en zoeerij naar uw eeuwig wel en door de diepte van Adams vallen zekerlijk zekerlijk zult zalig maken. Want zij zullen zalig worden om dat pottenbreden. Zou jij dan in deze uren, waar we dan samen vergaderd zijn? Binnen de landen van uw beden zullen de klanken van uw eeuwig blijvend woord. Uw geest nog willen meegezenden Waar de wereld nog staat op haar pilaar En een bewijs dat er nog liggen onder het zekel De regels er En die zekelen toegebracht zullen worden Zoudt gij dat in deze uren dan nog willen openbaar? En deze nog geen een in de neus leggen. al slag. Alles voor u gemaakt, is mogelijk worden. Wij zijn en in Adam geworden. Maar in onze natuurstaat zijn wij rijk en verrijkt. We hebben geen en wij wij wij wij niet. Hoewel in de wij die wij wij dat wij bevonden worden. Zou ik gij daarmee met daaraan ons mee willen bekend maken, Op dat wij in waarheid voor het aangezicht uwer deemoedste de majesteit, dus dezelfde grootmoedig worden, en waar ik die rechteren om genade leren bidden, om ook een doodschuldige zondaar door Jezus gerecht te zijn ik rijgemaakt en waar ik mijn godsdoen te mogen worden. En dat door die weg die geest, zelf van het nooit begonnen, zijn het uitgedaan. Laten wij de brug volkomen slagen. Maar de waar ik bij zelf van de hand die weggesteld zijn. In de zon van die eeuwige wel Opdat hij voor ons de hoogste waarde mocht krijgen. Dat hij het een en het al voor onze ziel mocht worden. En dat wij zijn zal de beginnen tot de reiniging. Waar hij dat boek gestort heeft tot vergeving der zonde. En daardoor de eeuwige rechter zijn het aangebracht. En waarin al je huis verkozen, eeuwig mee bekleed zullen worden. En even over hun zullen zijn. Straks waren iedere jongste dank zal aanbreken. Ze mochten achter ze de eeuwig doorgaan. En van haar tot hart ze van ooit tot ooit. Ook al het twee maal te ooit zou mogen worden. En dat wij waarlijk omgekeerd en opgekeerd willen. Want onze treden houdt hem En we liggen met de rug op uw aangekeerd. Maar zou zij dan die dat maar eens willen werken. Wat geenmaal bij de verloren zoon kan werken. En tot zichzelf komt de e ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En zeggen, ik heb gezondig tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig om in kind zijn naam te horen. Och, dat je dan inderdaad deze morgen uur de predikant tot het einde zult willen zingen. En geen eeuwige middelen die aan het vadersrectorant verheerend zijn. En straks zult komen op de wolken der zeeuwen. Om te oordelen de leven en de doden bij. Nou is zekerheid zult willen rijden. In het hart van een dode Van De huidverkoren zondag. Om die leven te maken naar de vaders De grote te zijn. Door de opstanding van Jezus Christus uit te dood. Ligt er allemaal zo diep verzonnen? We zijn toch allemaal kinderen der hel en der vervloeking, Met al de uitwendige voorrechten. Dat wij mogen leven onder de klanken van uw woord. Heer is onze staat niet veranderd. Maar zijn wij kinderen en stoorns gelijk al de ander. Och, dat jij dan alles uw rechterhand van eeuwige de zou willen uitstrijden. Om er een een brand van goud en zuur uit te rukken. ik toegeroepen zou worden tot hier toe en niet verder. Denk aan de open ure ellende. Zij weet ook waar de zij woont. Daar waar de troon van Satan is. Zij zijn hier in de strijdende kerk. Zij weet met welke raad van dat ze loopt, met in welke banden dat zij verkeert. Maar ook in welke moedeloosheid en dat ze ook moeten omzwerpen. Mocht zij ze nog willen halen met uw handen krachten. En zou zij nog even geloemd, o koning der koningen, en heren dat hier op hen willen meegezien en genadig alle banden verbreken de hel nog slecht, om als een arme zonder als zonder en die volheid bediend te mogen worden, met genade voor genade, en zij zal ervaren vrede dien die ver en vrede dien die nabij zijn. Wij bekennen aan u waar gij zelf toch van iedere schijnt aan kerk verbonden En waar gij u zelf van iedere schijnt aan uw volk, verbonden. Daar kunt u er rug nooit meer van hebben. En wat u toegezegd hebt, zulke door het ombouw voor geen opzicht te En wat u openbaar in leven, dat toepassen. Want Jezus ging op van Jaar en een, maar Jezus ging op van Jaar en Aan. En Eeuwen met de laag. en al de beloften die daar zijn, die zijn in Christus' Jeugd, Jaar en Aan, de grote tot eeuwigheid. Ook zal geen kerk aan het los willen maken en eens aan het bovenste om zichzelf te kwijt te raken en waalig te mogen rusten. Ten midden van deze bange tijd waarin dat wij leven. In dat ene volbrachte middel uitwennig. Ja, kon het zijn in de eeuwige verbond. Dat wij in wijken al enkele leven. Het welk zij hun beloofd zijn, want ik zou met u een eeuwige verbonden maken. En ik zal u geven de gewisse weldadigheid van daden, mandaten, mocht het tot het einde door de waarheid nog zijn, om ze hier ik te kronen als die triomferende ruikt, op dat de witte paard kronen met die wekelijke gunstbewijs. Gedenk aan hen die met ons niet konden opgaan. Zij weet ook waar het zij zijn, welke omstandigheden zij begint, zijn, verkeer, die in het ziekenhuis, een enkel lichaam, de woning verbonden zijn, in een verkeer, en in verpleeghuizen een vertoeven, een van dagen en jong van een van in de kracht van het leven, een verkeer, ze samen nog wederom een oprichten, en genadelijk herstellen, en boven alles achter door u tot u bekeerde. <coughs> Heere waar de vijf dan in het ziekenhuis komt niet te liggen, zou ze dan samen willen te denken, waar het de twee zijn opgenomen, een man, en een vader en een jongeling, en een jongeling doorgeop en, en het nog geen lust gehad in de dood nog onderaan. En dan van een vader in Instagram gesteld bij is nederleggen. Met anderen die aan de woning gebonden zijn, och, heerlijke straat op bovenhalen, Gij hebt alles ziekte en kwaal in de hand. Mocht gij de middelen dan afzien en die aangewend worden. En wat bij de mensen dan mogelijk is, dat is mogelijk bij u. Om maar weinig uitstel op aarde te mogen ontvangen. Aan de afstel krijgt er geen mens Want het is de mens gezet iemand te sterven En daarna het oordeel Wil ze dan met elkaar de weder wederbrengen Bij degene die lief en dierbaar zijn En in de verwachting niet teleur willen stellen En ze samen dat goede dat niet onthouden al in waarheid die droefheid naar God ontvangt. Dat de ware buigen onder u gerijen, zoet van zijn. Hij is dier, hij doet maar wat goed is in zijn hoofd. Onwaardig als een gans elendige doenwaardig en Jezus voeten gebracht te mogen worden. Om door hem verlost en verlost te worden, al zo voor hem toebereid. Voor die gedulde die toch aan is. De heren, vooral en een man en de vader, mochten terug hier uit het ziekenhuis. Geef ze dan nog herkend door het dat ze nabij nou bij elkaar onder mogen zijn. Maar ach, mochten de gezondheid nog verder willen doen wij. Als mij een raad zou kunnen bestaan, en genade als neder willen zien van boven. En de bieden van David willen leren geest hoor. Zie op mijn gunst van boven, wees mijn toch een aardig heer. Eenzaam ben ik en verscholen. en ja, de ellende drukt mij neer. Met al degenen die aan de woning gebonden zijn, ach, zou jij ook hen willen gedenken, Mag ook jij daar neer willen zien, zetstig of minder ernstige zegeningen nog willen schijnen, en de waarachtige bekering die onthouden, als ook in een richting en je ook daar je aangezicht nog willen lichten, tot en waar achter gedenk op die man en vader die opgenomen moet worden, aan een dag verborgen voor een klein inzicht. Maar hier het kan toch ernstige gevolgen hebben, moeten nooit te licht overdenken. We willen naar genadig helpen en doorhelpen. To <tossimus> En als de wezen komt, hebben bekwaam het hij te wegen. Bij zijn echtgenoot en een kinder en ze samen en toegelijf bij u willen geven. Bij die uitkomst te zijn, zelfs tegen en dood. En vol van al die tegenheden ook wij de mochten. Tot de eeuwig zien en tot hem de vereerlijkheid van uw gerolten. En driemaal heilige naam. Weet u naast, nou, weet u en wezen met al de rood dragen, de heren die in de rood zijn waar slagen zijn gevallen, zoudt gij ze nog willen sterk en ondersteunen, want al de slagen zullen ons bij u niet brengen, maar zoudt gij ze beheiligen tot waarachtige achter om aan waar de rood en mis te worden, Vanuit een we wegen Die buiten God en Christus Niet meer in leven kan Gedenk aan land en volk Kerk en stad overeind en onderaan Vorstenhuis en koning En we zijn samen afgeweegd O geen als de maat Vol zal zijn Waar zullen we dan bergen Waar de ongerechtigheid Vermeensvuldig wordt Tot boven ons zo en wie zal ons dan verlossing schenken, mocht hij nog willen gedenken in de toren des omvermen, en uw knechten godzame krachten toont, sterk en schruisend, of vanuit die hemel zijn die doen. en geesten het woord recht te snijden, waar de waarheid struikelt op de straat, en wat recht is er niet meer door kan, in de tijd waarin dat wij leven, maar o oh God, Mocht gij uw vreemdelijke geest dan niet onthouden, tot in de hoogte, dan toe en ook hem gedenken die de mond wenst te zijn, nog met je eigenlijk voorganger sterker, als in mijn lichaam bijna, en genadig je woorden ontsluiten, de bevinding der heiligen, en kon het zijn dat gij het zou willen gebruiken tot de robuus naam, die heerlijk is uit louter genaden om Christus wil. Amen. Zingen we eerst van Psalm 103, versen 2 en 3? Looft hem die u al wat gij hebt misdreef, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw kranking kent en liefderijk geneeft, die van het verderf uw leven wil verschoon. Met goedheid en barmhaarte geen uw kroon, die in de nood uw redder is geweest. En wat er verder wordt in het derde, twee en drie, van psalm honderd en drie, inmiddels wordt uw gelegenheid geschonken uw liefde gaven uit te reiken. Dat zesde hoofdstuk beluisteren, dat dat was Mordegij. En Mordegij behoorde niet bij de vorsten van Koning Haasvierop. Nee, nee, was het doodsvormis aangezegd. Waar Amand probeerde met al zijn handlangers om al die ulde uit 127 landschappen uit te roeien. En daarom lees je, wanneer Mordechai gehoord, dat al wat er gebeurd was, dat hij zijn klederen scheurde, dat hij het zakken zijn linderen deed met haar, en dat hij door de straten van Suzanne is heen de ene straat en de andere straat uit, met een groot en een bitter geroep, dat de inwoners van Susan gezien en gehoord hebben, wat er in het hart van Mordechai is omgegaan. Maar nu beluisteren wij een hoofdstuk, dat hij mocht er op het paard van Koninghaans En wat hij dan doorzaakt, dat hij mocht er op het paard van Koninghaans de Heer heeft gezorgd om het oordeel van zijn volk af te En hij zou zorgen dat Mordechai zou gekroond worden met de en met die Eeuwigheid. Dat hij de heer in zijn eeuwige raad van de nooit begonnen eeuwigheid besloot. En daarom zouden de vijanden van al die oude in de eeuwigheid niet triomferen. Alleen het dat zij kwamen te triomfeer, landaam had ik algewezen bereikt voor Mordegai om en daar aan te laten. Maar dan lezen wij dat de was vier als een slapeloze nacht bezorgen, waar de koning de slaap niet kon krijgen. <kijf> En waar hij de slaap niet heeft kunnen krijgen, daar heeft hij het boek der gedachten in ze laten komen. En is hem voorgelezen uit het boek der gedachten in uit de kroningen. En daaruit werd voorgelezen hoe dat twee kamerlees de hand hadden geschutten proberen te slaan aan koning veren om hem van het leven te berogen. En dat plan is door Mordachai verrijd ook geworden. En als dat de koning daar in het paleis wordt voorgelezen. Zeer vroeg in de morgen stond, dan vraagt hij aan degene die het voorgelezen zijn. Wat is Mordachai voor geschied? Waar hij ten antwoord heeft gekregen dat hem daar niets voor beloond waren. En terwijl zij zo samen vragen kwam Amman binnen, den vooraf ingestapt om van mijn koning te beginnen, om diezelfde je aan de galg te laten hangen. En waar de koning gerukt hoorde, daar vraagt hij, is er in den vooraf. Dan zeiden zijn kamelingen, tot hem hier is Amman, is in de vooraf gekomen. En wanneer een dan bij de koning komt, dan vraagt ik koning Asfiro, Wat zou men niemand doen tot wie je de koning al waar ging. En waar hij zo verliegen was aan het hof van koning Asfiron. Daar had een man in zijn aarde dan het woord gelijk En daar zei hij in zijn hart tot wie hij eet in de koning meer en eer. En een welwaage dan in mij. Waar de moet zijn en al vervulden. En dan heeft hij het antwoord ook gelijk klaar voor koning Haasviron. Wat men met die man zal doen tot wiens eer de koning een welwaage kwam te hebben. En dan zei hij de zulk die zal men nemen. En die zal men het koninklijke kleed aantrekken wat de koning pleegt aan te trekken wanneer hij door het midden van een stad, en door het midden van het volk heen placht te trekken, dan zal men het koninklijke paard nemen, en dan zal men niemand op dat koninklijke paard zetten om daarop te rijden, en tenslotte, dan zal men voor en de koninklijke kroon op zijn hoofd gezet worden, waar die, die de koning dan altijd placht te draaien, en tenslotte een man voor hem ingezonden worden, door de straten van Susan in de ene straat in de andere straat uit, om heel Susan rondgeleid te worden, en dan op die man roepen, een van de grootste van de vorsten van de koning, al zo zou men die man doen, tot wiens heer de koning wel vagee. Nu dan zegt koning Haasvieros. En dat zal een vreselijke klap geweest zijn voor Haman. Die meende en zichzelf al zag rijden op dat koninklijke paard. Met dat koninklijke kling. En met die koninklijke kroon. En met de grootste der vorsten van koning Haasvieros voor hem heen. Die zag zich in de geest al rijden in zijn hoofdmoeder de straten van Susan. Maar hij heeft het minst niet opgedacht dat Mordegai op dat paard zou komen te zitten. En dan zien wij dat koning Haasveel, zei de haagstu, en neem dat kleed. En neem dat paard, en neem die krood, en ga dan zelf in een voormordigheid. Om hem te leiden door de straten van Suzanne. En Aman eet zich haast om van bij die poort van te Daar waar hij in zakken en as Daar waar hij als hij een gevonden stuk kwam neer te zitten. Daar waar hij op zijn vommen zaten te wachten. Daar heeft hij Mordecai genomen en met zak en als afgedaan. Hij moest hem dat koninklijke klinkt aandoen. En hij moest nog het koninklijke paard zetten. En de koninklijke koning op zijn hoofd gezet. En zo heeft haar man voor Mordechai heen Door de straten van Susanne -Hall. zo zal men die man doen. Tot wiens eer de koning wel waar gekomen hebben. Waar gaan waar Mordechai dan waar het triomferend eruit op dat koninklijke paard en een ogenblik overal de vijanden mocht triomferen. Of was al moeder in het grote wonder zijn weggezaken. Hij die gedood van is waren. En voor wie niets ander dan de dood voor ogen stond. Werd nu zo hezzalig gereven op dat koninklijke paard. Om als een triomferende ruiter met vreugde en blijdschap in zijn aard. Waar alles een ogenblik geweken waren. Door de straten van Susan heen geleid te worden. En dan zullen al de hondes van Susan hem bewonderd hebben. En dan zullen ze ook getuigd hebben. Is dat nou diezelfde man die voor een dag aan die poort kwam neer te zitten. Is dat nou diezelfde man die voor een de ene straat in de andere straat uit is gegaan. Met een groot en bitter geroep. En die triomferende ruiter, mijn gelene, die werd zo schoon en hoog om te triomferen uit genade naar het oordeel van koning Haas, als verheerde, soeferein. Wel aan, dan had bij zo'n triomferende ruiter, op het witte vaartje in dit morgenuur te bepalen, naar aanleiding van ons tekst wat u vindt opgetekend in het u voorgewezen schrift gedeelte. En wel de openbaring aan Johannes. Het een zesde hoofdstuk. En daarvan nader het tweede vers. Waar God zo'n al dus lag. En ik zag. En ziet een wit pak, En die daarop zat had in een boog. En hem is een kroon gegeven. En hij ging uit, overwinnende, op dat hij overwon, tot zover <coughs> ons tekst door de hand, over de triomferende ruit, rijdende op het witte paard. Ten eerste stil bij zijn uitgaan, ten overwinning. Ten tweede bij zijn boog tot nedervelling. En ten derde bij zijn kroon tot bekroning. Dus nogmaals gezegd, worden hier bepaald bij de triomferende ruiter, rijden op het witte paard, staan dus ten eerste stil bij zijn uitgaan tot overwinning. Overwinnende, opdat hij overwon. Ten tweede bij zijn boog tot nedervelling. En ik zag een wit paard die daarop zat had in een boog. En ten derde bij zijn kroon, tot bekroning. En hem is een kroon gegeven, <coughs> wij worden dus hier bepaald. bij de rijden triomferen eruit. Die rijdt hier op het witte paard. Dat hij door Johannes aanschouwd op het eiland Patmos. Waar de eerste zegel ontsloten is geworden. En omdat de eerste zegel is ontsloten geworden. Door deze triomferende ruiter op het witte paard. Die in het eerste vers genaamd wordt het land. En in het vijfde hoofdstuk het land dat geslacht is. Want hij is geslacht van voor de grondleggingen der wereld. Daarom lezen wij dat Johannes hem zag in het midden van de troon. En de vier dieren en de vierentwintig oudelingen. En zijn hoofd, hij had zeegehoornen en zeegehoor. Welke zijn de zeven geesten, God, die uitgezonden worden in alle landen? Dat land in het midden van de troon heeft het boek genomen. En van wie heeft hij het boek genomen, van degene die op de troon staat. Daar wordt mij aangeduid de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij die van eeuwigheid tot eeuwigheid goed is. Hij die de eerste persoon is in het goddelijke reed. En dan lezen wij dat Johannes geweest. Hij weet omdat niemand bij machte waarom dat boek te openen. Want dat boek was met zeven regelen gesloten. En toen is het lam gekomen uit het midden van de troon, en nee, heeft dat boek genomen. Uit de hand van die op de troon kwam te zitten. En dan lezen je dat de vier dieren en de 24 oudelingen mij te En dat zijn de citrus, en de fiolen. Met daar in de gebeden der heiligen zijn aan. En ze hebben gezongen een nieuw listaten. Gij, gij zijt de waardigste om de boek dat boek te openen en om zijn om te verbreken. Want gij hebt ons gekomen met die dierbaar bloed uit alle geslachten, talen, naties en volken. En gij hebt ons gemaakt tot koning en priesters. En wij zullen met jou als koning eens overdragen. Het gansche schepsel heeft hem eer en eeuwigheid gegeven. Waar de vier dieren zijn de representanten van de gansche En de 24 ouderlingen vertegenwoordigen de gansche uitverkoren kennis. En dan lezen wij in het laatste vers, en van het voorgaande oosten, en de vier dieren de aan, en de vierentwintig ouderingen vielen mede, en aanbaden degene die leeft tot in alle eeuwigheid. En nou wordt hier ons in het eerste vers gemeld, ontsluiting van het eerste zee, en dan wordt met dat boek aangeduid, het boek van Gods eeuwige raad. Wat er in dat boek alles heet, opgetekend van eeuwigheid. Wat er in zijn eeuwig besluit heeft vastgesteld. Daarin is opgetekend de schepping van de hemel en van de aarde. Daarin is opgetekend mensen de volle staat terecht zijn, zoals wij gestaan hebben in ons verbond zo Adam. Daarin is opgetekend dus een rampzalige val waarin wij door Adam in een rampzalige staat zijn terechtgekomen. Daarin zijn al nou opgetekend al de ween die op de aardbodem zullen zijn. Al de oorlogen die gevoerd zullen al uitweging en hongers nodig. Daarin is opgetekend wat elk mens op aarde zal overkomen. Maar daarin is ook opgetekend de eeuwige volsving der verkoorgen. Die God die van alle eeuwigheid in dat boek zijn opgedekend. En die toch verlost zullen worden met een eeuwige verlossing. En daarin is ook opgedegen dat alle dingen moeten medewerken. Ten goede vooral die uitverkoren de beelden zijn zo gelijkvormig te worden. Maar wie zal dat boek ook? Johannes heeft het gezien in het vier voorgaande boek Niemand in de hemel en op de aarde was waardig om dat boek toon. Dan moest het al een komen. Want die uitverkoren moest er toch gelost worden in de gemeenschap met God die enig gesteld wordt. En Gods rechtvaardigheid moest voldouwen. De vloek van God zijn heilige wet moest worden weggenomen. Al de schuld moest al volkomen betaald worden. Nee, de Vader dat alles toebetrouwt aan zijn eigen schoot. Daarom wordt eigenaam genaamd het land dat geslacht. Van voor de grondleggingen der wereld. En nog af hier dat lam het eerste zegel openen. En dan staat er, ik zag toen het land een van de zegelen open dan, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als in een stem van een donderslag kom en zie, waarlijk dan schallen dat land dat heeft overwonnen, Opdat Gods kinderen als een donderslag iemand komt op te wekken, opgewekt zou worden al de verschrikkingen van deze wereld, om te mogen zien of hem die de dood verslonden heeft tot overwinning, en die een eeuwige gerechtigheid heeft aangebracht voor al zijn uitverkoren. Kom en zie op dat ze alle alle hele wereld gebeuren zal te heen zien. Op hem die rijdt op het witte paard van zijn eeuw overwinning. Dat zijn hem tot in alle eeuwigheid de kroon des levens zal ontvangen. Daarom zei de spreekt ons tekstwoord van de redder triomferende uit. Rijdend op het witte paard. Zijn uitgaand en overwinning. En dat is nu een heerlijk gezicht wat Johannes maar aanschouwt. Er uit de mens op een schoon wit paard. Weten zij dat er witte paarden zijn. Die de Heer in de schepping een witte kleur gegeven heeft. En dan zijn er bij met prachtige blauwe manen en een blauwe staart. Sierlijke witte paard, die altijd veel door koningen gebruikt werd. En dan zag je alles op dat witte paard, een trio veel bereikt. Daar een zuiden schoon gezicht voor je lang. En is dan die ruiter mens op dat witte paard? Het is de een Emmanuel die eet over ons. Het is de man van, de man van Gods raad, de man van Gods metgezet. Die eens wezen met de Vader waarachtig en eeuwig God is. En die genaamd waar het de Vader met en zijn eeuwige raad besloten heeft. Ten tweede is de man van smarte verzocht in krankheden. Zoals wij zo duidelijk lezen, je zag had drie En waarvan staat de een de man, en die was een man, geen, een en geen man in de 22e soms. En Johannes die heeft van hem getuigd dat hij die man was. Die na hem zou komen, maar die voor hem geworden was, want hij was eerder dan ik. O, wel die heerlijke man, die dient die zenige schuld zo'n best vader. Die getriomfeert, reed over alle die rijdt hier op dat witte paard, der eeuwige overwinning. En die witte paard, dat had mij aangeduid ook zijn knechten. Want hij gebruikt zijn knechten om zijn koninkrijk uit te breiden. Hij gebruikt zijn knechten om de uitverkoren toe te brengen. Hij gebruikt zijn knechten om het de recht te gaan snijden. Ja, daarom stolt hij ze uit in zijn wijngaak. Die gebruikt hij al dat witte paard. En gelijk een paard nou dapper en moedig is onder zijn bereider. En een paard gehoorzaam is aan zijn bereider om te gaan waar dat hij het hebben wil. Alzo zullen zijn knechten moedig en dapper zijn door het geloof in de. Geestelijke strijd om te strijden, de strijd, de strijd, hier op aarde, en zullen ze de zijn aan dien de om het strijd, de waarheid de te de kleur de wit. En dat die kleur de wit was, dat de strijd, overwinning. En de hij de strijd, op dat de dat de en dan duidt die kleur nog meer aan de zuiver leren leven van al zijn knijp. <tiekt> Dat ze zullen zuiver zijn in leren in zeden bij. Want zuiverheid ziet op de zobb. Duidt ook aan mensen zijn vrije zo Zal de uit het paard bereikt. Na zijn vrije soefereniteiten, al zo zal die middelaar zijn knechten gebruiken vrije soeferij om zijn koninkrijk uit te breiden. Dus mensen, dan wordt hij mee aangetoond aan Johan, overwinnend dat hij overwon. Zijn koninkrijk soeferijn zal uitbreiden naar de wilde schraapen. Maar ook naar zijn eigen wil en naar de wil der zeiden geesten, dat hij hier op een wit paard rijdt uiteraard ah, zo snel hij hoe dat hij in snelheid zijn koninkrijk zal komen uit te breiden, en toebrengen tot de gemeente die eenmaal zal zalig worden, maar dat hij nou de triomferende de rijdt op dat witte paard, dat hij doorgaan zijn koningweerschap, hij, dat hij al die onderdanen zal onderwerpen en van die onderdanen zal gelden, ik wil hem zijn zullen, en dan zet het ten slotte aan een wit paard dat hij die onderdanen troost en blijdschap En een grote verheuging zal komen te geven. <coughs> Zijn uitgaan tot overwinning. En wanneer is zij nou uitgegaan, vaders en In de eerste plaats is zij al uitgegaan van de stilte en nooit begonnen eeuwigheid. Waar hij zich in de eeuwige vrede raad wordt gesteld bij de vader. En waar de vader zijn heeft toe bedracht. En de zaligheid van zijn uitverkoren kerk aan deze ruik. Die hemel volk al onze natuur zou triomfeer. Oh, dan kennen we de beluisteren die uitgang, mensen in de tweede psalm, en in de veertigste psalm bijd. Hij is al uitgegaan onder het oude testament, de dierbare beloften die we daar van hem horen, dat hij eenmaal zal komen. Dan kennen we die uitgang al beluisteren in Genesis 3 vers 15, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen u zaad en haar zaad, datzelfde zal u de kop vermordelen. En gij zult het de verzenen vermordelen. Zijn uitgang was duidelijk getoond onder al de ceremoniële wetten. Waar al die offeranden heen wezen naar dat volmaakte over. Wat eenmaal in de tijd gebracht zou worden. Zijn uitgang werd tenslotte in de volheid des tijd toen hij onze natuur eet aangenomen, waar Maria, waar Micha van gesproken heet, wanneer hij zeide: Gij Bethlehem, i wat zijt gij klein, om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, die een eerste zal zijn in Israël, wiens uitgangen zijn van van de dagen der eeuwigheid, om dan eerst vers, bespot, veracht en gesmaakt te worden, om dan uiteindelijk gevangen genomen te worden geslagen, als vloekhout genageld en tenslotte in het graf werd de, het graf des doods neergelegd te worden. En dan zien we zijn uitgang triomferend in de morgen daarop, waar de steen van het graf is afgewendeld door het zekel is verbroken, en waar hij triomferend heeft getriomfeerd over doodgraaf, wel duur en oude zonde, al bezonder, die dierbare uitgang over de witte paard van zijn eeuw overwinning. En tenslotte wensen niet alleen bij zijn opstanding, maar in zonderheid na de uitstorting des zijde geest, dan zien wij zijn uitgaan door middel van zijn knechten overwinnende, opdat hij overwon, waar het om dagelijks toegedaan werd tot de gemeenten die zalig werd, en waar de gemeenten steeds kwamen te wassen en toe te nemen, en dan nou zal dit blijven uitgaan tot overwin dat de laatste uitverkoren zal zijn toegebracht, om ze dan allen bijeen te vergaderen, in de Voleinding der eeuw. daar een mens in de tweede plaats zijn boog, tot nedervelling, want wij lezen en die daarop zat, had een boog, <coughs> boog was altijd een algemeen wapen in de strijd. We lezen daarom ook in de Bijbel van stalen boog. En met die boog daar schoot men mee. Dat was een stalen boog. En die was aan beide einden vastgemaakt met een pees. Zoals wij vroeger als jongens wel eens schoten met pijl en boog. Dan had je van dat eikenhout en dat eikenhout was nogal buigbaar. Dat brak niet zoveel. En dan maak je een tootje aan beide heen. En dan nam je een rietje uit een rieten dak. En dan maakte je een pijl van. En dan schoot je op malkander met die pijl. Zo lezen wij dus ook in Gods woord van die boog. En we hebben gezegd, die werden altijd schreeuw gebruikt. Ten eerste wanneer men ging ja, Ik denk aan Genesis 27. Waar we lezen dat Isaac ook geworden was. Zijn oog was donk. En hij dacht echt, ik bleef niet lang meer. Dan moet ik gauw, heel gauw mijn zoon gaan zegen. En in zonderheid is want hij moest naar het oordeel van Isaac de eerstgeboorte zegen ontvangen. En toen zegt hij dat hij zo, dan moet je heen gaan in het veld. En dan moet hij in een wild schieten. Neem nou je gereedschap, je pijl en je boog. En ga heen en zeg: je maak mij smakelijke spijzen. Opdat wanneer ik die smakelijke spijzen zal vergeten hebben, dat ik u dan zegenen. Dus daar zien wij dat pijlen en boog die werden gebruikt over het voor de jacht. Om het wild neer te vallen. En ten tweede werd die pijlen en die boog ook gebruikt voor de strijd. Wij lezen in 1 Samuel 31. Dat die Filistijnen geweldige boogschutters waren. En juist die geweldige boogschutters die hielden op Saul Om Saul te doden. Zo lezen we ook in de krijg van Israël tegen de Syriërs. Waar je koning van Juda ook in gemengd was, Jozefat. En hij had, had zich vermond in de strijd, maar Jozefat niet. Dus die Syriërs die het natuurlijk allemaal op Jozefat aan. Want ja, de koninklijke kleed aan, dat was de koning. Maar de heeren die wenden ze genadig van hem af en dan lezen we dat een man in alle eenvoudigheid die stalen boog gebruikt en een pelschot die aagat trof tussen het gespen en pansieren. Hij was dodelijk gewond, werd hij buiten de lege plaats gedraagd. Als men de boog gaat spannen, dat was een bewijs dat men ten oorlog heeft. En als ten boog verbroken werd, staat er ook in Psalm 46, dan is bewijs dat de oorlog beslecht is. En dat de vijand ontwapend is. En nou weten we dat ik boog en pijl onderscheiden zijn. Zo bij deze gewapende triomferende ruiter. Wat op de we wel goed ontvallen, die triomferende ruiter was gewapend. Daarom staat die die daarop zat altijd in een boel. En wat wordt er ook met die boel bedoeld? Daar wordt mijn eigen zijn eeuwig blijven bood. Terwijl ik hij spant tot de bediening van zijn knijf. En die pijlen, daar wordt mij aangeduid door ten de bediening des heilige geest. Denk maar aan de 45e psalm. Waar staat God uw zwaard, o hel? Uw heiligheid en uw majesteit. En rijdt voorspoedig op het woorde ene grote heiligheid. Op het woorde waarheid en rechtvaardige zagmoedigheid. En uw rechterhand zal uw vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp en volken zullen onder u vallen, en zij zullen treffen in het aard van schooningsvijand. Denk ook maar aan, Hebreë 4, waar de Paulus schrijft dat het woord Gods is levendig en kracht, en scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard, gaande tot de verdeling der ziel des geestes, en der samenvoegselen des merks, en is een oordelen der gedachten en overleggingen des aard. Zo lezen we ook in de profeet Zachariah dat de Heere Juda en Eve gebruikt als in een bal. En dat zijn pijlen vergeleken worden, dat ze uitvaren als de bliksems. Dus als hij staat dat hij triomferen bereikt. Rijden op dat witte paard gewapend is. Dan gaat hij nederwille mensen die zich tegen hem stellen. En die niet willen dat hij koning over hen komt te zijn. Want die triomferende auto. Die was niet alleen de knecht en vaders Om wederop te richten al de stammen van Jacob en weder te brengen de bewaarder in Israël, zoals wij lezen in Israël 49. Maar hij zou ook zijn tot een der einde, en des vaders zal zijn tot aan de einde der aarde. Hij moest dus zijn tot een vorst en tot een gebied er alle volk erom. En daarom staat hier, en die op dezelfde zat staat, er altijd een boog. Om al hoogheid in het aard neer te vellen. En om al de gedachten van elke uitverkoren gevangen te leiden. Tot de gehoorzaamheid van Christus om hem te volgen waar het ook ene gaat. En hey, wat velt hij dan in mens? Wel, die daarin wil leven? Met ja, dat ze altijd op de jacht gingen om het wild mee te schieten. Die daar in het wild rondliep. En dan worden we bepaald bij elke zondag. Want volgens zal 45, dan velt hij vijanden in. Die pijlen die treffen doel in het hart van schooningsvijanden. En dan weten wij dat in Adam allemaal een vijand van God geworden zijn in een uitgezonden, waar eenmaal vrienden waren, waar eenmaal in de samenspraak leden met onze scheppen, waar eenmaal ons vermaak hadden in de scheppen, en door de werken zijn er aan binnen hem, die alles gemaakt heeft. Dat was onze hoogste lust en vermaak, wat was een vriend met zijn vriend. Met een drieënige wordt kwamen te daar in het paradijs van Ede. Maar die zijn wij door eigen schuld vijanden geworden. Wij hebben God naar kroon en troon gestaan. Wij hebben gegeten van die vrucht van welke God ons verbod had dat we niet zouden eten. Wij hebben de Allerhoogste tot een leugen aangesteld. En nu zijn wij van een vriend een vijand geworden. En nu moet er een pijl in ons aard geschoten worden. Zullen wij nooit weer van een vijand een vriend gemaakt worden. Gelijk van Abraham staat aangetekend dat hij een vriend Gods gemaakt zijn wij dan vijanden? Ja, jongen, Waar waarheid leert omdat wij als vijanden met God verzoend moeten worden. Dus dat leert dat die vijanden hemel schuld Een schuld die waarlijk verzoend en betaald moet worden. Waar de, die op, de die op den troon van recht en van gerechtigheid zit. Waar zijn recht nooit geen afstand kan doen. Daar worden zij door die pijl getrokken. En die zullen dan hier de vijandschap oprecht leren kennen. En die zullen dan een heel nieuw schepsel gemaakt worden in Christus Jezus. Denk maar aan 2 Korinther 5. Waar een apostel van dat grote voorrecht melding komt te maken. Zodan die een Christus is een nieuw schepsel, zegt hij. Het oude is voorbijgegaan, ja, het is alles nieuw geworden. En die dit alles doet is God, zegt een apostel. En die ons de verzoening gegeven heeft door Jezus Christus en de bediening der verzoening heeft gegeven want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende een zonde nu toeregen heeft het woord der verzoening in ons gelijk O, dan schrijft diezelfde apostel in Romeinen vijf dat zal één door die triomferende ruiter met God verzoend zijn maar door die triomferende ruiter die gestorven is en leeft tot in alle eeuwigheid zullen behouden worden van een toren en leven tot in eeuwigheid. Daarom staat die hem is een boog gegeven. En als nou schiet hij zaligmakend met de scherpe pijl des geestes. Want je hebt op een bol stompe pijl. En je hebt scherpe pijl. Die hadden wij vroeger als jongens ook. De ene pijl die maakte je stomp aan de bovenkant en de andere daar maakte je een zeer scherpe punt aan. Maar die zeer scherpe punt die was veel zeer, gevaarlijker dan die stompe pijl. Want als je nou een ander raakte met die pijl die je afschoot en die stomp was, dan bracht dat wel een blauwe plek teweeg. Maar het gaf geen woord. En die blauwe plaats, die werd dan wel een paar dagen gevoeld. Het zei op je arm, of het zei je je gezicht, of wat zei je op je borst. Net nadat die pijlen aankwamen. En zo schiet hij dan nou ook nog wel met die stompe pijlen des geestes. En wat zijn dan die stompe pijlen des geestes? Dat zijn al de algemene zware overtuiging: Dat een mens geen rust heeft, nacht nog daar. Maar het heeft geen wonder veroorzaakt. En die pijn van algemene overtuigingen en grote beroeringen, die kan lang duren. En dat gaat uiteindelijk dan nog weer op. Want het eindigt in een nameloze land. Zie maar bij Judas. Die heeft nooit geen scherpe pijl gehad. Want die heeft ook nooit geen wonder gekregen. En zie maar bij Ezo hoe dat hij ook schreeuwde. En wat hij ook in eenzaamheid uitbrulde, hij had toch maar een stompe pijl, want hij is nooit voor God ingegaan, en, en dat zie je ook bij Kaaien dat hij altijd met zo'n bel getroffen zijn over de aardiging. Hij hield altijd een knagend geweten, En dan kan het nog gaan over grote zonden. En dan kan het nog gaan over vele zonden. En dan is men bang voor de dood. En bang voor de rechter. En bang voor de hel. Enzovoort. En dan kan men ook nog optochtelijk geweest in de zien. Maar men heeft nog nooit en te nemen die scherpe bijl gehad. En wat is dan die scherpe pijl, Als die die scherpe pijl van zijn boog afschiet. Dat veroorzaakt een wond. Bij degene die daardoor getroffen wordt. En wat is dat dan voor een wond? In de eerste plaats, dat is die zondaar Godklaar. Die heeft tegen God gezond. Die is een maker voor een smaak. Die ziet dan met die scherpe pijl. Daar scheest dus getroffen zijn. Dus een scheiding tussen God en zijn inzien. En daar draagt hij zoveel pijn over op. Hij heeft die majesteit beleefd. Telkens weer wanneer ze door die pijl geraakt worden. Als schreeuwt ze zielend de en naar de levende won. Dan zegt hij mij dat ik zo gezonder ben. Dan probeert hij door eigen werken die wonden nog te dit gaat hij doen en dat gaat hij laten, gaat hij heel zijn leven reformeren. En hij zegt, ik zal je alles betalen wat ik schuldig ben, wees maar het over mij. Maar uiteindelijk mensen met al zijn doel en laten, wordt die wonder toch groter. En wat is nou het goddelijke doel van die triomferende ruiter. Met het schieten van die scherpe veld en scheten, dat die zon daar, zonder is aan die wonder zal sterven, om juist aan het leven in een ander te mogen vinden. Want elkeen die met die scherpe veldes geestes getroffen wordt, die moet hier sterven. Aan al zijn godsdienst, aan al zijn bevinding, aan al zijn wederwaardigheid En die zal gaan roepen, verloren, verloren, voor eeuwig verloren. En wordt hij zo neergeveld, dat hij in de eeuwigheid zich nooit meer kan oprichten. Hij is een boog gegeven, okay. en je de voorbeelden mensen, zie dan waarin God zoekt. En al eentje van een aandam die wouwige scherpe pijl gekregen, is hij niet gestorven. En heeft hij het leven uit een handen niet ontvangen. En is hij toen niet gekroond met vreugde en met blijdschap maar bij de stokbewaarder is die neergeveld geworden. Door die bovenmensen om te sterven aan alles. Wat geen God en Christus is. En die zijn dan ook verslagen. Je leest van de koningen van Israël. Die werden geslaagd. Wanneer ze in de strijd waren. En dan gingen ze uit de strijd, een poosje in de eenzaamheid, om zich van de slagen weer te laten genezen. Maar dan gingen ze toch weer door in de strijd. Zo is nou ook met degene die een stompe pijl krijgt, kan vele beroeringen teweeg brengen. Een heel dorp kan er nog van zeggen, die is vaak bekeerd. Maar dan laat het toch met de hond tot zijn uitbraak zo keer. En met de de zucht in de winteling van het slag. Maar die nou een, die nou een scherpe beltrijd die wordt verslaagd. Die moet aan al de wapens van vijandschappen een keertje inleiden. En die legt die daar hartelijk met een beleid en is neer. Ik heb gezonden. Ik heb de enige van die. Die leed die moeder en moedig en onvoorwaardelijk was. En die legt die platte raden mee bij aan voorgang. Om ze dan te kronen met zijn ze daarom. In de derde vaart zijn kroon tot bekroning. Gelijk wij hier wezen. En hem is een kroon gegeven. En hij ging uit overwinnen. dat hij overwon. Een kroon is een hoofd, en dat vind je vandaag natuurlijk niet zoveel meer. Maar altijd was dat heel veel. De koningen die droegen zo'n prachtig hoogs is keizer. En ook nog wel voorname vorst. Maar in zonderheid koningen en keizers. En dat was een teken van hoge waardigheid. Dat was een bewijs van grote heerschappij. Wanneer men een vorst zag met zo'n prachtige kroon, en dat was een bewijs van grote macht en heerlijkheid. De Romeinse keizers die hadden een kroon die was van louter gehaald. met kostbare parel onderin en gesteed. En de koningen van Portugal die hadden vroeger zulke heerlijke kronen dat er geen voortreffelijker werden gevonden in schoonheid, maar ook geen kostbaarder in duurt. Ik heb gelezen in een van onze vader dat die kronen zelfs 500 miljoen gulden kost. En ik heb gelezen van de koning van Pegu en van de Longobarden Bardu, dat die de koning er een lood en een ijzeren kroon opzet. Waarom een ijs en een kroon, Om daarmee aan te duiden de zwaarte en de last van de regering die op hun schouder zwaaien. De kroon van de Franse koningen die was omringd met lelium. En de kroon van de Engelse koningen die was omringd met lelium en een kruis onder een vermengd. Maar dan worden hier bepaald wij de kroon van Komen Jezus. Hem is een kroon gegeven. Ten eerste op zijn eigen werk. De morgen de opstanding een verheerlijk gezien en een verheerlijk lichaam. En na zijn hemelvaart dan lezen wij dat Paulus zegt wij zien Jezus. Met de Heer en met de kroon. Dus we worden hiermee aangeduid de geestelijke welzaden als hoofdvieselen voor Gods uitverkoren kerk die Hij aan zijn volk komt te geven. En dat is in de eerste plaats het geestelijke leven. Uit de dood in het leven brengt. En uit de rampzaligheid in de gelukzaligheid. Ten tweede dat hij, zij in hem vrijgemaakt wordt van alle schuld en zon. In hem krijgen een recht ten eeuwige En ten derde mensen dat ze hier een wegje met vrolijkheid en blijdschap over de handelen. En uit zullen zal ontvangen de kroon des levens tot in alle evenheid en de kroon der heerlijkheid, wat louter heerlijkheid kom in te Hem is een kroon gegeven tot de kroon. Dat duidt dus aan dat hij is de overste leidsman in de strijd. En dan lezen wij van één kroon. Terwijl dat wij in openbaringen 19 lezen van vele koninklijke hulpen. Toen zag hij langs weer de hemel zag een wit paard in daarop zat. Zijn naam was getrouw en waarachtig. En zijn ogen waren vol van vlammenvuis. En hij had vele koninklijke oor. En hij had een kleed dat was mijn bloed gevest. Achter hem gingen de hemels zeerleggen op witte paard. En die hadden een fijn rijnlijn wat kleed aan. Zalig gezicht voor je land. Zag hij de overwinning van al onze uitverkoord. Maar hier is één kroon. En dat duidt daar mensen dat voorzien. Veld dat hij al de overwinningen zou bouwen. al alleen dat nog meer, dat hij nou zijn kerk niet zal laten ondergaan, hij zal ze daar niet laten liggen in de duwaren, hij zal de duivel daar niet laten triomferen, hij zal ze niet laten wegzinken onder de rechtvaardige toon zijn vader, ach die ziel die om moet komen, die komt nou juist niet om. En de ziel die verloren gaat, die behoeft nou juist niet verloren te gaan. Die krijgt amen te zeggen om ze verloren gaan. Na zeer veel worstelingen, En dan is hem een kroon gegeven om met die ziel. Dat ging het tegen van alle lezen in psalm 124. Waar ontstaat geloof, zei de Heer, die ons in zijn handen niet heeft overgegeven tot in een rol. Onze ziel is ontkomen, de strik is gebroken. Als de strik van de vogel in het net van de vogel vangen. Om dan in een drene God de waarlijk te mogen heiden. Hem is een kroon gegeven. En dan kroont hij in de eerste plaats. Zullen geen ziel uit even En die zal dan overdelen in zijn even en die zat hij dan in lijn in het welbaar. En dan mogen ze ook ingeleid worden in de ontslarting van dat boek. Dan ontslart hij voor zulke een ziel dat boek des levens. Oh, Al verkroot hij zijn enkel uit onverdiende genade. In dat dodelijkst tijdsgebied. Telkens weer bij aan en voor. En dan krijgen zij, weten zij, zich gekroond met vrijheid, want dan mag dus hier een ogenblik in die vrijheid delen. Denk maar aan koningin Es. Toen de gouden scepter die is toegereikt geworden. En denk maar aan zalm onderdreden. Die ons kroont weg goede de kierenheid. En met barmhartigheden zei hij. Hij kroont ze met een zalige vrede. Hij kroont ze met vreugde en blijdschap. Denk maar op een paasmorgen, alles weggenomen. En de middelmuur is afscheid weggenomen bij zijn discipelen. En hij zei dat hij vrede zijn bieden, En als hij de heren zou. Hij werd een zee voor de blik. Hij ze hier op hete met of zijn. Om zijn naam te vermelden. En zijn datum te volgen. Dan wordt ze hier gekroond met zijn Dat Maar dan worden ze waar ik verzaaf. In de dubbel van de een willen afwasten. Voor een nee, de breuk van zingen. Maar het al om 72, het is van het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zien, buigen vallen voor hem niet. En wat er verder wordt, zesde van 72. Mensen al zo gauw wat van menen dat het wat goed is. Het onderscheid wordt zo weinig meer voorgehouden in deze dag. Maar als we niet anders hebben dan een stompe vuil Want een desgeest geschoten van zijn en door hem. We kennen veel beroeringen en ontroeringen hè. Dan kennen we ons wel eens zo ongelukkig voelen, dat we de dieren des velds nog gelukkiger achten aan onszelf. Maar vaders en moeders, daar zit geen zwarten over de zon door, onder al die beroer. Daaronder wordt het ware godsgeweest nou juist niet gevonden. En het ware godsgeweest, zulke zielen, die zijn wel geslaagd. Maar wanneer al die knagingen weer omvergaan, gaat dat ook weer op. Kan soms ook nog heel veel leven bijblijven. En dat die stompe pijl des geestes op het sterven nog wel in zonderheid gevoeld wordt. En bij de zulke, daar is de duivel ook nog handig in om die een tekstje en een versie te geven. Maar ze worden niet naar Gods woord gedreven. En ze hebben geen kennis van de gescheiden staten van de vloedwaardigheid. Daarom hebben we gezegd, er kan zoveel zijn. Er staat ook weer niet voor niets geen Gods woord. Onderzoek jezelf en nou. Ja, zie je wel. Dat je met geen lust bevangen zult worden. Dat je vastleent dat je er ook bij hoort. Nee, niet met die scherpe pijlen getroffen wordt. Die moet die Zerven die komen overal buiten te weg. Voor hen is er geen zaligheid meer. Voor hen is het voor eeuwig afgegaan. En gelijk een wond de grote smarten meebrengen. brengt. Zo die wond die scherpe pijl des geestes. Die hem brengt een grote smart mee bij aanvang en voortgaan. An hour grow, Clark, and I had to go the clock and I on the throne, but up en dat brengt hier een openmoedig buiger in het stof de de moedig heen, over zo'n ziel kun je wel heen lopen die kun je van alle kanten vertrappen door de zoveelde straten heen die is zijn rechten verloren die waarlijk neergeveld worden, anders zouden we met al die stompe pijlen en die blauwe plaatsen en gevoelige plaatsen in geweten, dan houden we de rechten toch nog wel over, maar wanneer onze rechtenvloedjes hebben nergens geen recht meer op als op een eeuwige zijn Daar zal die ziel amen op zeggen. Dan wordt die wond door die enige van en volkomen zalig maken. En dan wordt zo'n ziel gekroond met vreugde en met blijdschap. De Vader heeft hem een boog gegeven. En de Vader heeft hem ook een kroon gegeven om te kroon ze vaders en moeders, jongelingen en jonge dochters, en kinderen in ons midden. En die triomferende ruijter, die gaat toch uit. Straks daar zul je hem zien, rijdend op het witte paard van zijn overwicht. Zijn glansrijke, de heerlijkheid op de wolkende zee. En dan zullen we aan de week komen dat hij een boog heeft. En dat hij werkelijk schiet. Dan zal hij ons eeuwig neervellen om gebonden te worden aan handen en voeten. Dan zal het ook op een komen dat hij uitgaand overwinnen. Opdat hij overwon. En gelijk de onderwijzer dan zegt in zondag 19. En mijn en zijne werpen in de eeuwige verdoemd is. Gaast u dan en spoelt u dan om uw leven doen, Dan zullen we ook gekroond worden. Maar met geen ene zin. Met een eeuwige pijn, een eeuwige scheiding, een eeuwige vijandschap zal dan ons deel zijn. Daar zal te horen zijn die nooit meer sterren. Daar wordt het vuur nooit uitgeluid. En dan komt de openbaar die triomferen eruit. Eruit gaat om te overwinnen. Oh, daarom haast u mensen de tijd is voor het God en de eeuwigheid die is eindeloos nog leeg onder dit woord nog mogen wij de klanken van dit woord beluisteren maar noodzakelijk is die scherpe pijl van bimbo om neergeveld te worden om niet door te gaan in de weg der zonde en in de weg der eigen gerechtigheid en in de weg van menen wat te hebben maar om eerlijk voor God gemaakt te worden en waar de Heer dieper die pijl gaat schieten die maakt die Heerlijk, voor hem en die zal hij oprichten uit dat slijk. en die zal hij brengen in zijn gemeenschap om te kronen met dat licht om in zijn gemeenschap te mogen handelen daarom jongen oud, als straks het uurtje zal komen hoe zullen wij daar rechtvaardig voor God verschijnen? en jongens en meisjes hier is de rust wij zoeken vleeselijk rust zo gauw als wij een stompe pijl gaan krijgen, dan gaan we al vleeselijke rust zoeken om ervan ontdaan te horen. Om dat geweten maar weer dicht te krijgen. En daar is Gods kind ook niet vrij vrijgaan. Ze leven wat wereldgelijk vormen. Ze zien wat om de omstandigheden. Maar nou hebben ze ook een donderslag nodig om te zien, Kom en zien. Dat hij de uitvoerde van Gods raad. Alle vijanden in handen heeft. En dat zij toch door alles heen. De evige volkszaligheid tegemoet gaan. En dat die vijanden daar echt niet verder kunnen gaan. Als dat hij toelaat. Daarom. Mocht hij de onbekeerde die pijl nog geven. Want met die stompe pijl mensen te komen we toch in de hel terecht. Vlaar jij je nou maar niet. Maar onderzoek jij je nou maar echt. Of het waarheid is in hun binnenste. En als hij waarheid in binnenste gaat maken, dan zou je er wel achterkomen dat hij die wonden nooit meer kunnen heeft. Dat je al je werken, dat die blinkende zonde zijn. Maar dan krijg hij waar. Die triomferen eruit. Rijdend op dat witte paard. Om dan in onze verlorenheid gekroond te worden. Met de zalige rust in hem. Hier wordt de rust geschonken. Daarom ik van God. U weet wat die boos is. Hij was geprobeerd om die wonden te rijden. Maar hij heeft u geleerd dat hij aan die wonder moest sterven. En toen hij aan die wonden moest sterven, er was dat een verloren zaak. Toen verwachtte je de hel, maar niet de Toen hij aan mogen zeggen, verheven, dat je even gewonden gaat. De opluistering van God, ze even gedeugde. Toen net je gekroopt. Een doodschuldige, doelwaardige zondaar. Met de kroon des levens, dat uw ziel van vreugd in hem heeft volgen opstreken, zijn eerlijkheid aanschouwen. Hij hem gezien als die triomfeerde raarzen op dat witte paard, en dat hij zo in uw aard aan te rijden, al de vijanden heeft verdreken. Allo, geeft okay, meester gehorpen. En door hem als een vijand mijn Godverzoom heeft willen verzoomen. Zodat je in het licht als een vrolijk aangezet hebt mogen wandelen. Dat je hier gezongen hebt, ge hebt zo weer. In dodelijkst mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods over. Steeds lang in het vrolijk leven de en zal je straks kronen voor door al de strijd heen, en door al de moeite en verdriet heen, met een verlossing van dat eigenlijk en daar zult gedreven van verlost zijn en dan zal hij je kronen met een eeuwige leven zonder dood en dan zal hij je kronen met een eeuwigheid zonder kruis en dan zal hij je kronen met een eeuwige liefde zonder vijandschap om dan eeuwigheid gekroond te mogen worden om God die volmaakt, Heere, met lofzangen. Gij, je hebt ons schuldig gekomen met uw dier, Badel. En dan bent gij even gemaakt tot koning en priester. de vader zult gij dat in alle eeuwigheid met hem als koning op de aarde heer, Een nieuwe eeuw en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Amen. Heere, kom op het woord Achtervolg. Ze denken aan uw verbod. Wat ge zelf beloofd hebt, dat ge zelf voortlaat, van kind tot kind, tot in het duizendste geslacht, Zou ge genadelijk uw koning ik nog willen uitbrengen. Al nou was de maar schiet nog eens een pijn, die gewond. huiswaarts mokkie, schrijend, wenend, bukkend, kermend, roepend, oh, met een alles verbeurd hebbende zonde. Ze roepen om de genade der verzoening. Gedenk aan uw kerk. Ge mocht dat leven nog willen schenken. Ge mocht ze maar weer bij haar bij voortgang van Alle hoogtes ter nederweg. Al de gedachte gevangen. Om te willen wat God wil. Te willen wat de koning wil. Om achteraan te komen. En dan gekroond te worden in de zware druk en tegenheden. Met de kroon der leidzaamheid. Wat gij doet is wel gedaan. Breng ons samen aan de, de avondpont van deze dag. Geef nog lusten en opgewekte. Och, heren, als er nou een pijl geschoten mocht worden, dan zullen we er vanavond zeker zijn. Al zijn we dan een buitenstaand. En als de een stompe pijl is, hier, och, dan kunnen we er ook nog uitgedreven worden. Maar dan is het denk ik maar een knagend geweten zonder vernedering. Zonder gebrokenheid en zwaard. Enkel met gemoedsaandoen, En hier en daar nou is nog in pijltjes dan blijven we thuis. Maar dat zal straks wat openbaar. Want dan zullen je in pijl schieten dat we nooit meer verlost worden. Dan zullen we gekroond worden om eeuwig te kermen. Amen. Zingen we ten slotte Psalm 118, het vierde vers. Gans Giriat woord aan mij. Voor hem aan zal hij knielen voor mijn kroon. daar het moe even in mijn troon en wat er verder hoort vierde van onder de De zij hem geesten, zijn met u allen amen.